groot deel van het brugdek is in de rivier de Poltjevera terechtgekomen... of op de slachtoffers zijn gevallen, is nog niet duidelijk. De Zweedse politie heeft twee jonge mannen gearresteerd... vanwege de autobranden vannacht in de steden Gothenburg en Trollhättan. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. In andere Zweedse plaatsen gingen ook auto's in vlammen op. In totaal gaat het om zo'n 100 voertuigen. Volgens de politie was er sprake van een gecoördineerde actie... mogelijk via sociale media... Malta laat het migrantenschip Aquarius toch toe... nu vijf landen hebben toegezegd de 141 opvarenden samen te zullen opvangen. Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Spanje gaan de migranten verdelen. De groep, van wie de helft minderjarig is... werd vrijdag voor de kust van Libië gered door de Aquarius. Aanvankelijk weigerde Malta het schip, net als Italië en Spanje. Minister Slob gaat morgen weer aan het werk. Hij is voldoende hersteld van de ernstige bacteriële infectie waardoor hij ruim een maand geleden in het ziekenhuis belandde. Hij werd geopereerd aan zijn dijbenen en pols... en mocht een week later weer naar huis om verder aan te sterken. Nu pakt hij zijn werk weer op. Het weer, afwisselend zon en bewolking, 19 tot 23 graden. Morgen zon en stapelwolken, dan 20 tot 27 graden. Donderdag nog iets warmer, met later op de dag wel kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Ik ken een boot. hon heet Anna. Anna heet hon. En hon kan banna Bana, het is zo hard. Van ree i op in onze vill Ik wil vertellen voor je dat ik ken een känner Ik ken een boot. Honen heet Anna. Ik wist in je trek Kom en je een bot. En bot zo'n in je en in je naam als gewoon. Omdat je kijkt naar je uur af te vallen. Moet om Verkligen kanalen -balans. Jag kanalen nu för Ik aldrig att jag hade så full men annars skrev och sa jag är ingen båt jag är en väldigt väldigt vaktig skugga som nu tyvärr är väldigt främmande för mig men det finns ingen som behöver förklaras för i mina ögon är hon alltid en bot. Hon heter Anna Voor jullie op Ik wil vertellen jullie dat ik kenne wat, zoals altijd wacht alle sommige hier, en soms zitten we blij uit Er is geen break over, zo lukt het. Kom je houden die ik jullie känner een wat dat we geen geen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 Dus pak je radio. Lem naar het Frans en zet hem op 106.9. 106.9 Zie je 24 uur per dag hete zomer